1 uur, Lot Lewin met Den NOS Journaal. Als Defensie de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen... nu nog zou afblazen, kost dat tientallen miljoenen. Dat schrijft staatssecretaris Visser van Defensie... in antwoord op vragen van GroenLinks. Die partij wilde weten of de verhuizing nog teruggedraaid kon worden... omdat steeds meer mariniers het korps verlaten vanwege de verhuizing...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 De vertrekregeling die voor door zijn opganger, voorganger werd ingesteld... is volledig uit de hand gelopen. Er vertrekken te veel en te hoog opgeleide medewerkers... waardoor snel nu nieuwe mensen moet zien te vinden. Snel trekt daar 100 miljoen euro vooruit. Ook zijn er grote problemen met verouderde ICT bij de Belastingdienst. Kinderen van 14 maanden krijgen in mei de nieuwe vaccinatie tegen meningokokken. Tot nu toe bood het vaccin alleen bescherming tegen type C. Maar in het nieuwe vaccin zijn ook andere types van de bacterie opgenomen. Vanaf oktober krijgen ook alle kinderen die 14 jaar worden die prik. Voor deze groep gaat het om een hele nieuwe inenting. Meningokokken kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.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 met Pieter van der Wielen. Erik-Jan Harmes is schrijver en dichter... en heeft vier dichtbundels gemaakt. Er is ook een bundel van gemaakt. Ik noem dit poëzie. Ook vier romans geschreven, waaronder het autobiografische Hallo Muur. En deze week maakt hij elke nacht een verhaal... bij de dag die achter ons ligt. Erik-Jan, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Zo, de vierde alweer op een rij. Dingen gaan snel. hè? Wat, wat, uh, wat voor dag is het geweest? Nou ja, ik had uh, afgelopen nacht toch wel dat de debat in de kamer zitten kijken. En, uh, rond uh, Rutte en uh, minister Wiebes natuurlijk. En ik kon daarna gewoon niet slapen. Dus dat was heel raar. Ik heb echt tot, tot uh, vroeg in de ochtend wakker gelegen. En uh, bedacht dat ik daar dan maar iets over moest schrijven. Want ik was toch vandaag de hele dag als een zombie. Ja. Um, maar hoezo kon en je, je niet slapen? Vond, je, nou, vond jij het ja. wel spannend? Ik zat vol met semantiek, zeg maar. Van, van al die precieze formuleringen. Ja, ja over, oh, het, het, het is echt een beetje raar wat er dan gebeurt in mijn hoofd. Ik heb gewoon een beetje raar hoofd, denk ik. Maar het ging gewoon de tijd over dingen die mensen zich niet konden herinneren... en over... Uh, hoofdtafels en zijtafels, was ook de de hand En ik merkte dat ik daar dit niet verzon hoor. Ik zat er gewoon de hele tijd maar zo zo'n beetje mee te malen. Ja, het was, het was, en... was virtuoos. Het was wonderlijk. Is, is dit ja. de erfenis van, van, van het gereformeerd zijn van ons land? Is dit de, de, de Bijbelleer die doorwerkt, dat je alles zo precies moet formuleren de hele tijd? Nou, dat is natuurlijk echt grappig... omdat je ook de uh, uh, meneer Segers van de ChristenUnie bijvoorbeeld... die, ja, weet je wel, eerlijker krijg je ze gewoon niet. Tenminste, dat wilde hij die ook duidelijk uitstralen natuurlijk... van dat hij nooit, nooit zou liegen. Maar dat er opeens een ander woord bij kwam... namelijk uh, onwaarheid. Ja, ja, dat, ja, ja, dat is iets dat anders dacht, dan liegen. Ja, ja, dat is geen leugen. Je hebt een onwaarheid. Zeg maar. En dat, daar zag je hem en ook Buma van het CDA... Uh, weet je, dat was dan een soort idioom waar ze zich wel meer in konden vinden. Van als er een onwaarheid wordt verkocht, uh, dan uh, sloegen ze niet aan. Maar zei iemand leugen, dan sloegen ze wel aan. Snap je? En dat fascineerde me gewoon mateloos. Ja, dus dus je, hebt waarheden, uh, of je hebt onwaarheden en leugens. Ja, het is natuurlijk zo. Als je zegt, uh, morgen gaat de zon schijnen en het, en het gaat niet schijnen... dan heb je niet gelogen. Je hebt een onwaarheid verteld. Ja, dat is het, ja, je hebt de onware voorspelling gedaan dan in dat geval. Ja, ja dat is ja. nog te, te verontschuldig. In dit geval ging het dan ook over vergeten waarheden. En als je iets ja. bent vergeten, dan weet je het niet. En als je zegt dat je het niet weet, dan weet je niet dat je het wel weet. Want je bent vergeten dat je het niet wist. Dus... Maar misschien zeg je wel dat je het niet weet... terwijl je iets anders wel wist wat op hetzelfde neerkomt. Dat we hadden het bijvoorbeeld ook over memo's en documenten. Snap je ja, ja, maar daar kwam die ook uit. Dan ben ik alleen vergeten hoe die dat dan weer precies deed. Ja, het was een soort interne partijdocument... en daar stonden weer delen van een memo in ofzo. Het was fantastisch. Nou, ik ben benieuwd naar ja. je verhaal. Vannacht kon ik niet slapen. Sowieso zit ik net na het voorlezen van mijn column bij Nooit meer slapen vol adrenaline. Als ik echt mijn best heb gedaan, is mijn rug zelfs helemaal bezweet. Dat heb ik niet bij een normaal radio optreden, maar ik heb nu maar een paar minuten... en praat via de mobiele telefoon een zwart gat in. In plaats van dat ik tegenover de interviewer zit en kan zien of hij echt luistert... of dat hij, terwijl ik praat een sudoku aan het oplossen is. Niet dat ik denk dat Pieter van der Wielen, terwijl ik dit verhaal voorlees, een sudoku aan het oplossen is. Ik betwijfel zelfs of hij überhaupt van sudokus houdt, maar alleen het beeld al is genoeg om mij van het stuk te brengen. Toen ik vannacht toch even wegdommelde, had ik een hele korte droom waarin ik premier van Nederland was en mij het hem van het lijf werd gevraagd over memo's waar ik geen herinnering aan had. Steeds als ik dat zei, dat ik aan het bestaan van memo's geen herinnering had, klonk Hoongelach. Het tegenovergestelde van een lachband. Intussen bleef ik lachen omdat mijn communicatieadviseur had gezegd... dat een leider optimisme moet uitstralen. Ook als er helemaal geen reden tot optimisme is. Ik herinner me ineens een beeld van overlevenden van de zeebeving in Japan... zeven jaar geleden. De mensen waren alles kwijt en lachten. Nakiwarai no takuhatsu heet dat. Lachen door de tranen heen. Vanuit die optiek... Had de communicatieadviseur uit mijn havenslaapje vannacht toch wel een punt? En met die gedachte sliep ik dan ook in. Haha, was het maar waar. Erik Jan Harmen staat er nog urenlang de nacht in. Onnodig waakzaam. Als een laatst overgebleven soldaat. Mooi, over de exegese die we vannacht uh, moesten zien. Wat, wat, wat is het? Ja, en dan komt er een motie. En die motie die wordt, uh, wordt afgewezen. Er wordt gestemd. En, en, en wat, wat, ja. blijft er nou, wat blijft er nou eigenlijk over van al dit gezeik? Nou, ja, precies. Nou, als het goed is, toch heel veel. Want Rutte heeft natuurlijk de oppositie nodig. En de oppositie is nu pist. En er is oh, ja. alleen nog de SGP. Uh, de, de drie SGP'ers zijn uh, uit mijn hoofd, zeg maar. Die hem nog steunen. Maar uh, voor de rest is de steun gewoon weg. Uh, en dat kan natuurlijk zeker als je dan de Provinciale Statenverkiezingen krijgt... de Eerste Kamerverhoudingen uh, gaan veranderen. Zoals je hoort, ben ik behoorlijk op de hoogte. Maar dat krijg je ervan als je niet slaat. Ja, dat doe je <laughs> dus goed. Rutte heeft op zich, ja, precies, dus Rutte heeft op zich wel uh, een probleem... Uh, wat natuurlijk wel wonderlijk blijft... is dat hij toch die lach blijft uh, uitoefenen. Um, dat fascineerde me gewoon ook heel erg... dat zowel hij als Wiebes... Eigenlijk dat hele debat toch die lach uh, op het gezicht bleven houden. Wat toch uh, ja, ook niet helemaal past toch bij het moment, denk ik. Nee, maar ook bewonderenswaardig was. vond ik ook van de oppositie trouwens. Ik vond het eigenlijk van al die mensen bewonderenswaardig. Laat ik het woord volwassen gebruiken. Dat, dat ja? niemand halverwege wegliep om gewoon iets anders te gaan doen. Of, uh, of het gewoon nee, opgaf. Nee, en ook nog een dingetje. Dat was ook een raar, Pieter. Maar dat ik ook dacht, van: het is ook gelukkig zo dat we uh, uh, over dit soort dingen gewoon praten. Weet je? Want er is nooit iemand die op een gegeven moment iemand voor zijn bek slaat. Ook nee, wel lekker, toch? Ja, nee, volgens mij zijn er ook parketwachten. Ik weet niet of dat een rol speelt, maar... ja, nee, precies. ja, ja. Dat dacht ik opeens vannacht ook aan. Van. We slaan in ieder geval elkaar niet op onze bek. Nou, beschaving kan soms uh, een beetje sufter uitzien... maar het is er nog steeds. Erik Jan Harmes, dankjewel. je <laughs> nacht. Dankjewel, Pieter. Jij ook. En Shaw was dat met het nummer Broke My Own. De rubriek heet Open Kaart. Het is een bak met 150 vragen over werk en leven. Te gast is Mark van der Holst. De gast die trekt zelf de kaarten met daarop de vragen. Mark is striptekenaar, muzikant. Zat in verschillende bands, de Hospital Bombers, de Avonden. Hij is ook schrijver. Zijn werk verschijnt onder meer op dinsdag in de Volkskrant. En het bestaat uit zeer korte verhalen, gedichten en ready mates. En een verzameling is nu verschenen in boekvorm. Kort proza. Onder de titel Den Mark van der Holst... Welkom. Goedenavond. Hoe is deze vorm begonnen voor jou? Wat begon je in deze vorm te schrijven? Uh, nou ja, als je begint, en, uh, dan uh, begin je kort. Je begint niet lang. Niemand begint met een, met een boek van 900 bladzijden. Nee, ja, en ik uh, ben altijd heel snel denk van ja, het is, het is af. Het is afgerond. Ja. Het is een vrij intensief uh, spul. Ja. Elke zin uh, is wel. Uh, Elke zin telt als het zo kort wordt. Ja, precies. Ja. En zo schrijf ik. ik. vind het heel moeilijk om een zin op te schrijven. die niet zoveel doet. Dus dan. Uh, op een gegeven moment hebben ze genoeg met elkaar gedaan. dat ik denk: uh, het, is, uh, het is fantastisch weer. Wil je, wil je iets voordragen? Want dan weet, weet iedereen waar we het over hebben. Ja, het heet uh, replica van de Mona Lisa. Dezelfde glimlach als die we van het origineel kennen, dezelfde ogen. Hetzelfde landschap op de achtergrond, dezelfde bergen, dezelfde rivier. Dezelfde techniek is gebruikt, olieverf op paneel, populierenhout. Nog even over die glimlach. Onderzoek met emotieherkenningssoftware heeft uitgewezen... dat de Mona Lisa voor 83% gelukkig is. De replica is precies even gelukkig. Ja, dan is het wel klaar. Dan is hij wel <laughs> klaar. Wat moet je er daarna nog over zeggen? Dat is trouwens waar, hè, dat onderzoek. Dat is, dat is er echt geweest, dat ze, dat ze voor 83% gelukkig was. Ja. Die, ze hadden, ze je hadden kunt al... het ook zien, als je goed kijkt. Je, ja, 83%. 83 zo rond die... Ik, ik, vind, ik vind dat soort berichten heerlijk. Omdat, omdat ze dan in de krant staan en je het, je het nog een soort van plausibel aanneemt. Oh ja, nee, 83%. Ja. En pas later denk je, wat, wat is dat eigenlijk, 83% gelukkig en... Ja. Hoe komen ze erbij? Ik weet zelf nooit zo heel zeker wanneer ik 83% gelukkig ben. Misschien kunnen ze dat bij mij ook eens onderzoeken. Of 82,4% of uh, ja. Ja, hoe, hoe het eigenlijk met je gaat. Je, je zegt dat je, dat je lang schaaft aan, aan dit soort dingen. Ze, ze hebben ook andere vormen. Ik bedoel, dit, dit is er één, dit is, dit is echt zo'n heel kort verhaal. Ja. Soms wordt het meer poëzie. Soms is het ook gewoon een stuk tekst, een, een soort pastiche op iets... dat uh, ja. elders zou verschijnen. Hoe, hoe lang ben je er gemiddeld mee bezig? Of, of is dat niet te zeggen? Nou, meestal is de, de, de, de rudimentaire vorm van zo'n stukje... wel vrij snel. Maar ik uh, schrijf wel alles altijd eerst voorkomen uh, verkeerd op. Dus het duurt heel lang om het allemaal dan nog goed op te schrijven. Om het precies goed te krijgen. Ja, alleen al ik kan eigenlijk geen zin uh, formuleren... zonder hem eerst uh, fout te formuleren. Het is echt uh, onvoorstelbaar. Dus dat en... Uh, ja, dan ook nog toch wel gewoon uh, clichématig uh, schrappen altijd. Je wil altijd veel uitleggen. en uh, Het is natuurlijk wel heel belangrijk om... Uh, of, of, mm, ja, ik ben dan zelf natuurlijk mij gelezen dus, Maar ik wil, mezelf, ik wil mezelf serieus genomen voelen. En daarmee denk ik dat de lezer zich ook uh, serieus genomen voelt... als ik iets voor hem schrijf. Nou, dat vind ik wel mooi. In dit geval, je had erbij kunnen halen... Dat, dat de Mona Lisa in, in, in Parijs hangt. Niet relevant. Je had erbij kunnen hangen Precies, wat voor softwareonderzoek dat dan is, of dat het in Michigan is gedaan, of, of elders. Dat doet er allemaal niet toe. Nee, dat weet zo'n ze, lezer zelf allemaal al. En, uh, of het is niet belangrijk. Of het is niet belangrijk. Of, uh, ja. En dat is altijd wel uh, best wel uh, zoeken naar wat is uh, de kern. <laughs> Wil je je nog even voordragen? Ja, dan moet ik wel even. Uh, uh, ja, ik, kan, uh, ik doe wel gewoon een verhaaltje, want die. Uh, die recepten en zo, dat is toch een beetje raar. <laughs> Dit is uh, zeer beknopte geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. Ik werd op mijn zesde van school gehaald om bij mijn vader op de plantage te werken. Ik ben op mijn achtste van huis weggelopen. Ik belandde in Silicon Valley. Ik verdiende miljoenen tot de bubbel barstte. Nu reis ik door this beautiful country, this great nation... America the beautiful. Ik ben op zoek naar de grootste watermeloen. Ik denk dat ik hem heb gevonden, maar hoe weet je zoiets zeker? Daarom ben ik hier. Geef me de satellietbeelden. Ik heb recht op de satellietbeelden. Het Amerikaanse volk heeft recht op de satellietbeelden. Geef ons de satellietbeelden. Het is mooi dat qua sfeer ook ergens tussen, tussen rock'n'roll en strip in zit. De, de andere dingen die je, die je doet. Ja, het is, ik vind het heel. Het is heel uh, ik kan het nooit echt helemaal duiden, maar het doet me, zelf zo'n boek doet me een beetje denken aan een soort pop-art literatuurvorm. Het is tamelijk. Het is wel experimenteel, maar wel uh, toegankelijk. Het voelt een beetje pop-art. En er komen ook natuurlijk heel veel dingen. Zoals nou ja, dus de pop-art met, met logo's aan de slag gaat... zo ga jij ook met, met bepaalde tekstclichés aan, aan de haal. Ja, en met uh, een beetje iconen en zo. Zo'n uh, zo Mona Lisa is toch ook een soort Mickey Mouse... en iedereen heeft daar wel een gevoel of idee bij. Dat, dat, ja, dat is een icoon, ja. Het uh, bundeltje heet Dembrand, met, uh, met veel van dit soort uh, ultrakorte boog, uh, verhandelingen. Laten we beginnen met de kaartenbak. Och, je... Wil je een uh, vraag trekken, alsjeblieft? Ik heb gisteren nog tarotlegging gedaan. Dat pakte helemaal niet goed uit. Maar oh, dus, dus je hebt nu een beetje angst voor ik kaarten? Ik heb een beetje angst voor kaarten. Wat wilde je worden toen je dertien was? Ja, dat hangt er precies om. Of ik wilde toen uh, Nieuw Jong worden of nog steeds striptekenaar. Robert Crump dan, denk ik. Ja. Nieuw Jong of Robert Crump? Ja, dertien. Denk Robert Crump. Ik denk dat het nog net te vroeg was voor Grunge. Ik was 36, 80. Nee, dat is nog geen Grunge. Nee. Zo Robert Crump wilde ik worden. Wil ik nog steeds wel worden. Ben je er ooit uitgekomen? Of, of de muziek of, of het tekenen belangrijker is. Of, uh, of dit het schrijven? Um... Nee, nou, het stripsteken heb ik wel. Dit doe ik nog steeds, maar dat, dat, ja, dat doe ik al zo lang. En dat ik ontwikkel me daar ook niet meer echt in. Dus dat is meer een soort. Poh, is een krantenwijk. Wel een leuke krantenwijk, maar uh, ik doe het maar eens in de drie weken. En, uh, ja, en dat, schrijven, dat schrijven is nu interessant omdat het nieuw voor me is. En liedjes maken doe ik ook al heel lang, maar dat blijf ik wel heel erg in ontwikkelen. Dus dat is dan soms ineens heel interessant met dit. Ja, dit kun je ook dagelijks doen. En dagelijks een liedje schrijven is voor mij onmogelijk. Dat zou niet gaan. Er is niet genoeg inspiratie voor. Nee, daar is er is niet genoeg inspiratie voor. En ook niet genoeg. Uh, ik speel heel rudimentair gitaar. Dus ik kom altijd een beetje bij dezelfde twee, drie akkoorden uit. Dus we moeten altijd een tijdje overheen gaan voordat dat weer fris is. En met teksten schrijven is het toch uh, makkelijker iets te vinden. Nou, bijvoorbeeld zo'n Mona Lisa, dat is niet iets waar ik een liedje over zou schrijven, zo 1, 2, 3. Dat, en uh, dus je vindt het vrij makkelijk, kleine, gekke onderwerpen waarvan je denkt... Nou, ja, ja, kan misschien wel op mee. Dus met liedjes is het... Wat dunner gezaaid. Ja, uh, uh, ja, ja. ik weet niet waarom, maar het is uh, de, voor mij in ieder geval uh, beperkter uh, vocabulaire. Wat zich wel langzamer uitbreidt, maar minder... Ja, dat kan gewoon wat minder. Terwijl het resultaat wel vaak meer is dan wel. Dus wel het uh... is wel moeilijk. Moeilijk uh, met elkaar te vergelijken. Laten we nog een vraag doen. Ik kan, uh, kan sommigen ook gewoon zien. Maar dat doe ik dan niet. Heb je ooit een heldendaad verricht? <laughs> uh, nee, er staat achterop het boek wel... dat het... Kultheld. Kultheld Mark van de Rol staat er. Maar dat is niet op heldendaden. daden. Uh, berust dat niet. Nee, ik geloof niet dat ik ooit een heldendaad heb verricht. Laat er nog een doen. Ja, want dat is... Ja. Wanneer laat je iemand vallen? Tjimpie. Uh, eigenlijk uh, niet zo snel. Ik ben wel heel erg... Uh, wel heel erg uh, naar van echt onrecht. Als iemand, als iemand, anders, iemand anders iemand anders onrecht aandoet, uh, is je allergisch voor. En dan kan ik wel, denk wel, iemand laten vallen. Ja, ja, ja, ja. Onrecht. Onrecht, ja. Kun je een voorbeeld noemen van, van onrecht? Ja, dus de wereld zit vol met onrecht. Dus, uh, ik wil er verder niet uh, al te veel over zeggen. Maar gisteren was er een debat in Den Haag. Dat vond ik heel onrechtvaardig gebeuren, dacht ik. Ik dacht, uh, wat daar gebeurt, uh, het is onrechtvaardig. Om, omdat, omdat het zo'n gekonkel werd? Uh, ja, omdat ik denk dat er gewoon gelogen werd. De, uh, nou, ik denk dat dat toch wel vrij duidelijk was. En wordt dan gewoon toch ontkend. Uh. Onrechtvaardig. Ja, en het, we hebben het wel veel, veel, veel geld. Dat ook voor andere mensen die het misschien harder nodig hebben. Daar weet ik allemaal niet genoeg van. Maar, uh, nou, nou. Veel geld kun je gerust zeggen. Dat, ja. dat is een ding dat zeker is. Ja. Veel geld. Ja, en er zijn best wel veel mensen die geld nodig hebben. En uh, nou, die krijgen dan in ieder geval niet dit geld. Laten we nog een vraag uh, trekken. Waarover voel je je schuldig en wat doe je eraan? Ik voel me echt bijna nergens meer schuldig over. Ik heb ooit iemand laten struikelen een keer toen ik elf was. Nou ja, dat was ik maar voor de lol, maar dat, daar heb ik echt heel lang last van gehad. Ze viel met haar voorhoofd op de puntjes van de bank en begon als een idioot te bloeden. De hele schoolplein onder. Daar moet ik altijd aan denken als, als ik over schuldgevoelens nadenk, maar... Verder zou ik het 1, 2, 3 niet echt iets... Ja, dan kom je weer op een wereldpolitiek-achtig terrein. Dat, uh, deze kosten bijvoorbeeld waren echt maar 10 euro. Nou, ik zie, het ziet er nog best goed uit. Ja, het ziet er wel best goed uit ook. En, uh, maar dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet dat hij... Die... Ja, er klopt iets niet. Die zijn te goedkoop. Oh, je bedoelt, daar hebben kinderhandjes aangezeten, anders waren die schoenen niet zo goedkoop. Ik denk dat er, uh, ja, ja, wel heel vaardige kinderhandjes, maar ik denk wel kinderhandjes. Ja, of ja, misschien iets ouderhandjes, maar wel handjes die het moeilijker hebben dan ik. Ja, mijn schoenen waren vrij prijzig, maar daar kan je ook weer schuldig over voelen. Het houdt, weer? het houdt nooit op. Nee, nee, <laughs> schuldgevoel is oneindig. We, we trekken nog een kaart. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? <kliek> ik uh, huil heel makkelijk. Meestal van dingen op tv. En ik weet toevallig precies wanneer ik, ik... Nou, ik huilde niet, maar ik schoot wel vol toen vanavond een mevrouw in Groningen. Ja, die vond het, moeilijk om, uh, om, uh, die vond het zo moeilijk dat ze het feest niet kon vieren. Want, want er waren zoveel zorgen over de aardbevingen. En toen... Dat vond, en ze, het, je zag duidelijk dat ze eigenlijk toch ook wel graag gewoon feest wilden vieren. Maar dat ging niet. En toen, toen welde de weer een timmel op. Van medelijden. Ja, van, van ach jeetje. Wat. Ja. ja Maar dus, meestal ja. zijn het gewoon films. dus zijn meestal door films, ja. Maar, maar zo'n mevrouw in Groningen, dat kan ik me goed voorstellen. Dat, dat je ooit... Je hebt gedroomd van het huis en dan blij was dat je, er, dat je er woonde... en dan de roller over de muur haalde... en dan een, een, een foto of een, of een schilderij aan de muur ja. hing. En op een dag begonnen de muren te trillen. En ja. eerst ontken je het nog. Nou, nah, die muur die trilt niet. <laughs> en dan daarna wordt het steeds heftiger. En, en ja, het trilt wel. Misschien houdt dat trillen nog op. En dan komt er op een dag een van die foto's naar beneden. En, en wat plamuur. En, ja. en dan weet je dat het onverklopen is. de foto's zijn het vaak. Die naar en beneden en dan, vallen. Komt, dan komt de eerste scheur in het plafond en, en dan... De buren hebben geprobeerd te verkopen en dat is niet gelukt. Ja. Nee, dat, dat is inderdaad uh, heel erg. Nou, trek er nog, nog één kaart. Heb je wel eens gevochten? Ik ben wel een paar keer aan elkaar geslagen, maar niet. Nooit is gewonnen. <lacht> heb je toch wel gevochten? Je bent bevochten? Ja, ik heb wel. Nou, met mijn broertje heb ik natuurlijk wel gevochten. Ja. Maar niet. Uh... Nee, ik heb, nog nooit, ik heb geloof ik nog nooit iemand met mijn vuist voor zijn, voor zijn hartjes geslagen of zo. Maar ja, dat, dat kunnen de luisteraars niet zien... maar ik, de, ik maak ook weinig kans dat ik dat uh, zonder kleerscheuren. Dus dat, dat <laughs> komt meer door gezonde risicoanalyse dan dat je zo'n Gandhi bent? Uh, nou, ik heb, nou, ik moet zeggen dat ik mijn agressie al best wel, echt wel, denk wel een decennium... en behoorlijk onder controle heb, dus... Uh, wat dat betreft zou ik het ook denk ik wel niet zo snel doen. Nee. Ik ben een vrije. Vreedzaam. Ja. Een vreedzaam mens. Nou, ja. dat, is, dat, is toch, dat is toch fijn. Het, ja. het boek heet Den Mark van der Holst. Dank je wel. Veel succes met, uh, met alles. Dank je. Met uh, Lean on Me uit 1972. Eén minuut van De Rechtbank, de reeks binnen de serie. En deze is gemaakt door Chris Baaienma. Pst. Eén minuut. De Rechtbank. Uh, ja, nou, ik ken een meisje en die kwam altijd bij mij. En een andere kameraad van mij, ja, die was ook een beetje gek op haar, zeg maar. En toen kwam ze dus niet meer bij mij. En toen werd ik gewoon boos, want ik wist dat het door hem kwam. En toen is dat allemaal gebeurd. Hey, ik zat heel hele tijd nog steeds in mijn hoofd van, uh, door jou ze uh, hebben mij weg nu. En ik stond bij mij op balkon en daar heb je het stadsplein zeg maar en daar stond hij. Vandaag van, uh, nu loopt we er ook even in, nu wil ik hem even, even goed wat zeggen we wel. Dat maakt dat uh, wettig en overtuigend bewezen is dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een poging zware mishandeling. Door te slaan met een fles in het gezicht. Ze was een beetje met mij bezig en ook met hem, zeg maar. Ja, ja ik weet het. Ja. Sommige vrouwen zijn zo. Dit jaar wordt overal herdacht dat het uh, 50 jaar geleden, 1968, was het jaar van de meirevolutie in Parijs van de Civil Rights Movement in de Verenigde Staten, de Praagse lente in Tsjechoslowakije en van Vietnam natuurlijk. En ook in uh, Amsterdam was het onrustig. Filmmuseum AI geeft uh, vier weken lang een programma... met films over of uit het revolutiejaar 1968. Ronald Simons is uh, programmeur van I. nacht, Ronald. Hi. Het is een uh, bijzonder jaar. Vele mensen kunnen zich de, de boeken herinneren... maar het gaat ook heel erg over... Film natuurlijk, het, uh, het jaar 1968. Um, wat voor films hebben we het over? Wat, wat zijn jullie allemaal te, te pakken gekomen? Nou, we zijn researchen over wat 1968 nou eigenlijk precies van jaar was in de film. En toen kwamen we erachter dat er eigenlijk verschillende soorten stemmen zijn... als je dat over films kunt zeggen. En een van die stemmen is de, de activistische camera... Uh, je zag eigenlijk dat in 1968 dat er een uh, uh, uh, 16mm camera... dat is een wat lichtere camera dan een echte officiële filmcamera... die was wat makkelijker verkrijgbaar. Uh, het waren lichtere modellen, hij uh, was wat goedkoper. Dus je zag dat mensen die hun boodschap wilden, uh, wilden uitstralen... die pakten zo'n camera en die liepen mee met demonstraties. Bijvoorbeeld uh, demonstraties in Parijs, waar studenten uh, protesteerden... Uh, voor democratisering van de universiteit... waar arbeiders uh, protesteerden voor een uh, kortere werkweek en meer loon. En dan zie je dat de filmmakers in bijvoorbeeld Frankrijk... meeliepen met die studenten en zeiden van... hier, film je eigen protest maar Dus dat is één van die stemmen die wij in het programma hebben? Het is eigenlijk net zoiets als, als nu met de mobiele telefoon... Hè, dat uh, iedereen alles kan filmen. Dat, dat was toen nog niet zo, dat iedereen permanent in zijn binnenzak... een camera had, maar dit maakte filmen al een stuk makkelijker dan daarvoor... Precies, het is echt een democratisering van het medium, kun je zeggen. Dus het zijn niet meer alleen maar filmstudio's... mensen met veel geld die films kunnen maken... maar ook burgers, inderdaad. Dat was één deel van het uh, programma. Wat, wat, uh, wat is het andere deel? Ja, die an het andere deel is eigenlijk wat, wat we het meest gewend waren in die tijd. Dat waren bioscoopjournaals. Um, uh, vroeger, in de, ja, zeg maar, tot... Midden jaren, midden jaren zes, eind jaren 60, toen uh, waren er bioscoopjournaals. Ze gingen naar de film toe en voor de film zag je een journaal in de bioscoop. Waarin uh, nieuwtjes langskwamen van eigenlijk over de hele wereld. En die werden altijd voorzien van een wat geruststellende stem. Um, een bekende Nederlandse uh, stem, uh, nieuwslezer is Philip Bloemendaal. En dan zag je beelden uit uh, bijvoorbeeld van protesten uh, in Mexico. In, uh, in 1968 vonden de Olympische Spelen in Mexico stad plaats. En Mexico was heel arm. Uh, studenten die, uh, die wilden um, een beter leven. Die wilden meer inspraak bij de universiteit. Mensen wilden meer geld, moesten meer banen komen. Maar dat was een hele repressieve regering. Dus toen kwam de, het Olympische dorp in Mexico werd gebouwd. Uh, voor de IOC en voor de sporters. Terwijl er zoveel armoede was. Dus toen gingen heel veel mensen de straat op. En uh, uh, wat er dan daarvan overkwam in Nederland, in de Bischofsjanaals was een zin als er zijn wat schermutselingen rond het Olympisch uh, stadion. Maar alles komt goed. De Olympische Spelen kunnen gewoon doorgaan. Nou, die, die geruststellende stem die laten we ook horen in, uh, in dit programma. En dan zijn er natuurlijk de regisseurs. Want, want sommige regisseurs speelden ook een rol in de, de beweging. Er waren jonge regisseurs die, die uh, centraal stonden. In Parijs was toch ook heel erg een revolutie vanuit de filmwereld uh, gesteund. Welke, welke bioscoopfilms hebben jullie uh, Welke laten jullie zien? We hebben gekeken dus naar... er, zijn, uh, er is een aantal regisseurs... die echt uit die beweging uh, voortkomen. Die, die een, een echt een politieke boodschap uit te dragen had. Maar er zijn ook regisseurs die... eigenlijk door, door die hele democratisering... Die, en die, dat vechten voor je eigen rechten... voor burgerrechten, voor uh, gelijkheid van, uh, van alle mensen... die eigenlijk die kans uh, schoonzagen om hun verhaal te vertellen. Om buiten dat studiosysteem wat je bijvoorbeeld in Hollywood heel erg ziet, om je eigen verhaal te vertellen... en niet meer uh, te kijken hoe het hoort. En dat kan bijvoorbeeld, een heel beroemd voorbeeld van de film uh, is If, uh, uh, Als... Uh, van Lindsay Anderson, uh, een Britse film, die gaat over een student op een uh, Britse school... die het gewoon niet meer pikt, hoe er met hem wordt omgegaan uh, met zijn medestudenten... en die het heft in eigen handen neemt. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van een soort revolutionaire uh, fictiefilm. Maar je hebt ook films zoals uh, Planet of the Apes... Um, uh, Rosemary's Baby van Roman Polanski. Dus films die niet per definitie een, uh, een uh, referentiële stem hebben. Maar wel echt wat vrije films. Een soort nieuwe golf van uh, zeg maar nieuwe stemmen in, uh, in de filmwereld. Het uh, nieuwe elan. En dan zijn er ook nog de films over het jaar die later zijn gemaakt. Sommige zeer recent. Dan, uh, dan krijg je ook een ander beeld op die gebeurtenissen. Welke daarvan vond je zelf verrassend? Ja, misschien is er één... Uh, ja, er zijn meerdere documentaires gemaakt. We hadden ook veel documentaires zien uh, over, de, uh, over de gebeurtenissen in 1968. En of dat nou in Mexico, Mexico is of in Praag. Um, ja, de, ik vind het bijna moeilijk om te kiezen. Ik, vind het, uh, ik merk dat ik uh, uiteindelijk dat toch een voorkeur heb gekregen voor films die echt toen zijn gemaakt. En die ja, echt die, die activistische camera hebben. Dat je kunt zien dat hoe er wordt gefilmd, uh, de onderwerpen, dat het ja dat het zo anders is dan je eigenlijk in die, in die tijd gewend was. Ik, ja, ik, ik, ik, ik, bijvoorbeeld, uh, dat is zo'n grappig verhaal. Er is, uh, in 1968 is de allereerste foto van de aarde gemaakt. Uh, de Apollo 8 was een ruimtevaartvoertuig. En die ging de ruimte in en die heeft toen de foto van de aarde gemaakt. Die heette Earthrise. En ik realis realiseerde me eigenlijk bij het maken van het programma wat dat betekent. Dat je voor het eerst in 68 gewoon de aarde ziet... en dat je je als mens... Ja, ik neem aan dat je je best wel niet er voelt... Maar dat je ook misschien een ecologisch bewustzijn hebt in één keer... dat je onderdeel bent van de natuur. En ja, ik vind dat idee... dat vind ik eigenlijk heel sterk. En dan vind ik films zoals Planet of the Apes... die eens laten zien wat er gebeurt als de mens de aarde gewoon verpest... en dat de apen het, over, het overnemen van de mens... omdat het gewoon klaar is... Dat, dat vind ik eigenlijk wel fantastisch. Dus zowel de activistische camera als het nadenken over hoe de wereld eruit ziet na de revolutie. En het, het mooie, want dat zeg je terloops, is dat het een eigen beeldtaal had. Die je nu nog herkent. Als je, als je zeg maar revolutionaire uh, films ziet of, of films van, vanuit de revolutionaire beweging. Dan herken je de mm -hmm. beeldtaal. Het, het een beetje schokkerige, het, uh, het, het perspectief dat ze kiezen, het kader dat ze kiezen. Het is uh, ja. onmiddellijk herkenbaar. Dat is eigenlijk wel interessant. Ja. Nou, en, maar het is ook interessant dat, dat, dat de manier, als je kijkt in, in Praag... Ze waren in Tsjechië, in Tsjechië waren, ze heel erg, Tsjech waren ze heel erg blij dat ze uh, weg waren van de Russen. Toen draaide na een paar maanden, toen uh, kwamen de Russische tanks... die kwamen Praag weer binnen. En je ziet dat die camera in Praag, die, gaat, die kijkt een beetje stiekem naar, de, naar die tanks. Die, die is bang, dan zie je dat er, dat, er, dat er een soort angst is voor het regime. Dus veel minder vrij dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar iedereen de straat op ging dus die beeldtaal die is ook heel erg afhankelijk van de situatie van de filmmaker zelf. Vier weken lang uh, een filmfeest in uh, Museum I in uh, Amsterdam. Ja, over het revolutiejaar 1968. You Say You Want a Revolution is de titel van het uh, programma. Tot en met 25 mei. Ronald Simons, dankjewel. je nacht. Graag gedaan. Dank je ja, well a poor boy took his father's bread and started down the road started down the road took all he had and started down the road went out of this world where god only knows and that will be the way to get along well poor boy spent all he had famine swept the land famine swept the land spent all he had and famine swept the land Said, I believe I'll go and hire me to some man And that will be the way to get along Well, man said, I'll give you a job For to feed my swine For to feed my swine I'll give you a job For to feed my swine Boy stood there and hung his head and cried That will be no way to get along Said, I believe I'll ride I believe I'll ride i ride back home believe i ride believe i roll back home or down the road as far as i can go and that will be the way to get along well father said see my son coming home to me coming home to me father ran and fell down on his knees said sing and praise lord have mercy on me Said that will be the way to get along Oh, poor boy stood there Hung his head and cried Hung his head and cried Poor boy stood there Hung his head and cried Said father will you look on me as a child Yeah, that will be the way to get along Well father said Elder son Kill the fatted calf Call the family round Kill the calf and call the family round. My son was lost, but now he is found. That's the way for us to get along. That's the way for us to get along. That's the way for us to get along. That's the way for us to get along. Quay was dat een Schotse zanger die uh, verschillende stijlen weet te combineren van reggae tot funk. En dit was toch echt de uh, blues poor boy. Elke week geven we een microfoon, de reismicrofoon mee... aan een uh, bijzonder persoon die iets te doen heeft staan die week. Een première, een presentatie of uh, iets dergelijks. En deze week was het uh, oud-politicus Boris van der Ham. Hij heeft een uh, boek uit, Nieuwe Vrijdenkers. En de dagen ervoor die waren spannend. Hij schreef het boek samen met uh, journalist Rachid Benhamou. Het is dinsdag 17 april. Um, het is een, een, een beetje een hectische dag vandaag. Want uh, aan de ene kant ben ik hard aan het repeteren voor een nieuw toneelstuk. Want naast al het besturen uh, ja, ben ik ook uh, acteur weer even. Heb mijn oude beroep weer opgepakt. En tegelijkertijd ben ik tussen al die repetities door... bezig met de laatste dingen te doen voor publiciteit voor het boek Nieuwe Vrijdenkers... Dus uh, steeds als ik dan uh, even af ben... dan kan ik even op mijn WhatsApp even kijken of er nog iets gereageerd heeft. En uh, nou ja, om daarop te antwoorden, om ook mensen uit het boek te regelen... Dat, dat die ook op de radio en op televisie kunnen. Dus het is nogal hectisch. Ik heb de doos gekregen met de zogenaamde auteursexemplaren. Die krijg je keurig opgestuurd vanuit de uitgeverij... Uh, op het moment dat ze van de drukkers zijn afgerold... en dat ze naar het Centraal Boekhuis gaan... waar ze uh, vanuit worden gedistribueerd. en um, ja Dus ik heb nu gewoon twintig uh, boeken. En ja die, die, dan krijg je zo'n doosje van de uitgever... om alvast het allemaal in te zien. En dan kijk je naar de kaft. En dan ruik je een beetje aan de bladzijden. Want uh, de inkt is natuurlijk nog uh, goed uh, te ontwaren. Um, en je gaat toch ook beetje uh, toch met enige argwaan uh, door het boek... om te kijken of er dan toch nog foutjes zijn... die je er zelf niet uit hebt gehaald. Uh, tikfouten of wat dan ook. Nou, ik heb nog niks kunnen ontdekken, gelukkig. Maar het is er, dus dat is heel erg fijn. Het is uh, vijf over zes in de ochtend... op de dag van de boekpresentatie... Ik uh, heb mijn tandjes gepoetst. Ik heb een klein moment van ijdele vertwijfeling... Uh, boven mijn, uh, mijn kledingkast en mijn kledinglaag gehangen over wat ik aan moest. Omdat ik zometeen op televisie uh, moet komen bij Wakker Nederland, Goedemorgen Nederland. Om iets te vertellen over het boek. Ik zit daar twee uur lang uh, aan de grote tafel... Om over voor alles nog wat mee te praten, actualiteit en zo, maar vooral natuurlijk het over het bloedboek te hebben. En uh, de afgelopen uh, 24 uur veel gebeurd, uh, allerlei journalisten aan de lijn gehad, uh, brandjes geblust, praktische dingen opgelost, hapjes georganiseerd voor bij de presentatie uh, you name it. Het hebben over mensen die uh, de islam uh, verlaten. Ja, ja, ik heb um, samen met Rashid ik een boek geschreven met 12 verhalen, twaalf interviews eigenlijk, van um, Nederlandse ex-moslims. Goedemorgen, Hi. hallo. Oh, sorry. Oh, nee, ik, ga maar. ik, ik wil binnen wel, licht is op. Elisabeth, goedemorgen. Hey, hallo, Boris van der Ham. Welkom. Dankjewel. Um, ja. En ben je nog lid van D66? Jazeker. Zeker. Ja? Okay, dat is mooi. Maar ik zit daarvoor natuurlijk niet hier. Nee, weet nee. ik. Maar we hadden wel iets in het nieuwsblok... waarvan we dachten... Uh -huh. dat is mooi als je daarop kan reageren. wat is dat? Dit. Eigen asielkoers D66. Is. Ja, oké. Okay. Ja, dan ja, zin je er uh, aan. Ja, ja, weet je MUZIEK ja. islam wil verlaten, betaalt vaak een hoge prijs. Families kunnen het contact verbreken en soms worden afvallige moslims zelfs bedreigd. Voormalig D66-kamerlid en voorzitter van het Humanistisch Verbond, Boris van der Ham, schreef er een boek over. Het zijn twaalf interviews met voormalige moslims. Hoe lastig was het om deze mensen te vinden? Sommige mensen zijn heel open. Er staan ook zelfs twee dames pontificaal op de voorkant om te laten zien nou, wij zijn trotse atheïsten of humanisten. Ja, absoluut, maar de helft blijft anoniem. Ja, dat is goed gezien, inderdaad. Sommigen zeggen van, nou ja, ik, mijn ouders weten het wel... maar ik heb liever niet dat de familie het weet... omdat mijn ouders er misschien nog worden aangekeken. Sommigen zeggen, ik wil het niet... omdat mijn moeder en mijn vader het nog niet weten. Sommigen zeggen, ik ga het ook nooit vertellen... omdat ik ze daar te veel met pijn mee doe... Uh, er zitten verhalen in... Dus het waarin... is toch echt een taboe? Ja, het is echt wel een taboe. Uh, niet bij alle gezinnen. Soms gaat het heel makkelijk. En of dat er even uh, problemen zijn. Maar dat het dan nou na een maand of twee wel weer goed komt. Maar er zijn ook voorbeelden bekend van mensen... die gewoon hun familie nooit meer zien. Zo. Even afsminken. Doeg! Doeg! Tot de volgende keer. Ja. Dank je wel. Ah, geweldig, dankjewel. Dag. Zo, ik was goedemorgen Nederland van BNL. Nu was het de wieder weer gaan naar Amsterdam voor een vergadering die ik daar heb. Ik ben ook voorzitter ben van de uh, um, vrije theaterproducenten. En daar heb ik zo meteen een vergadering mee. En daarna moet ik zelf repeteren voor een toneelstuk. Oké, okay, um, we gaan door. Wij vinden het heel erg fijn dat, uh, dat jullie er zijn. Uh, we zijn ook heel trots op dat het boek Nieuwe Vrijdenkers er is. Allebei in 1973 geboren. Allebei in Zuid-Holland opgegroeid, in Rotterdam en in Nieuwkoop. Maar we hebben wel een andere achtergrond. Ja, het verzwijgen van wie je bent, dat, dat, zo word je niet opgevoed in Nederland. Dat is niet onderdeel van de cultuur waar wij allemaal in, in wonen. Dus daar worden de Vrije Denkers, de Vrijdenkers die we interviewen wel door opgevreken. Vervolgens hebben we heel veel mensen uh, aangesproken... van, zou je mee willen werken aan, aan dat boek? We hebben zelfs een akkefietje gehad met de twee dames... die voor op het boek stonden. Want uh, in eerste instantie dachten we... nou, het lijkt ons wel mooi om de, de, de, oh, alleen maar de ogen te tonen. Zo, lacht, en dan... heel artistiek. Heel artistiek. Van. Nou, ik had een... Nou, twee. Nou, niet gillende, Dat maak ik het weer zo onfeministisch... Maar hele boze dames, uh, nee, ja. en laat ze even. Ja. Ja. Hou ik aan de lijn We zeg van nee, wij willen, wij willen pontificaal op de voorpaarden. En anders niet. Ja. <applaus> nou, de presentatie is voorbij. Het is de volgende dag. Um, ik ben een beetje schor van het harde praten. Het was heel gezellig allemaal. En het um, leuke was ook uh, mijn zoon en ook de zoon van Rachid uh, was er. Die waren ongeveer dezelfde leeftijd. Dus die hebben ook heel veel met elkaar gespeeld. Dus dat was ook heel leuk. Heel veel vrienden van ons waren er. Een aantal van de voormalige moslims waren er. Um, dus dat was helemaal heel gezellig. Um, dus dat is mooi. Uh, de dag is vandaag van, voor mij alweer vroeg begonnen... want ik ga eerst mijn nichtje ophalen uit Geert Ruidenberg. Die blijft dit weekend met mij slapen. En ik ga, uh, daarna gaan wij naar Spijkers met Koppen van de Op de Radio 2, om samen met Rachid en Fatima het boek weer toe te lichten. Dus dat is uh, leuk. Dus ja, het is ook al een beetje pushen... om ervoor te zorgen dat er een beetje aandacht blijft. Um, maar dat gaat tot, tot nu toe uh, redelijk goed... Dus dat is mooi. We moeten een beetje vooraan zitten zeker? Ja, perfect. We hebben de hand hammer gekomen met zo'n blik. Van waar ben ik nu Dit is Radio 4, bij de mooi. Het is een paar dagen na de boekpresentatie, 24 april. Ja, hoe kijk ik terug op deze week? Het was een uh, interessant weekje. Het is heel bevredigend allereerst om zo'n boek in je handen te hebben. Uh, ten tweede vond ik het ook wel interessant om te zien... dat toch ook de verhalen van de voormalige moslims uh, goed verteld werden... in de media die ons daarvoor uitnodigden. Ten derde um, vind ik het toch ook wel weer opvallend... hoe de media met dit onderwerp omgaat. Alles wat met de islam te maken heeft, of het nou positief of negatief is... daar zie je een soort van kramp... En uh, nou, de media die ons hebben uitgenodigd... die hebben, hebben dat wel uh, aangedurfd... om dat onderwerp aan te snijden. Maar je ziet dat ook een aantal um, journalisten... een aantal programma's... Um, wij spreken met het onderwerp zelf... al denken, oh nee, oh nee, dat moeten we maar niet doen. Om verschillende redenen. Um, en dan krijg je soms hele rare appjes... Um, van een heel groot televisieprogramma kregen we zelfs de app... in de voorafgaande weken um, van, uh, van de prestatie van dit boek... dat we misschien uh, beter ook een, uh, nog een bekende Nederlander eraan konden koppelen. Uh, want dan konden ze er misschien wel aandacht aan besteden. En dat had dan te maken bij wijze van spreken met uh, ja, een zanger of zo. Dus dan denk je ook van, hoe kan dit dat de journalistiek zo werkt... dat bij zo'n belangrijk onderwerp er blijkbaar toch weer opgeleukt moet worden... Ik vind dat toch ook wel weer heel erg opvallend. Nou goed, alleen al hulde voor de programma's die daar wel aandacht aan besteden. Want ja, doordat er aandacht voor is... voelen mensen die zich met dit soort onderwerpen eh, bezighouden... en hiermee worstelen, zich minder alleen. En eh, tegelijkertijd is het denk ik ook heel leerzaam... voor mensen die niet met het onderwerp te maken hebben... om toch ook te lezen wat er zich ook in Nederland afspeelt. Nou ja, al met al ben ik best tevreden. En eh, komen we er nog een paar debatten aan die uh, de aankomende maanden worden georganiseerd door het Humanistisch Verbond... en waar ik en Rachid en een aantal van de geïnterviewden uit het boek uh, zullen zijn. Dus uh, het is nog lang niet klaar, dit boek. Boris van der Ham was dat en zijn belevenissen van de afgelopen weken. De titel van het boek is Nieuwe Vrijdenkers... En dat is uh, vanaf heden verkrijgbaar. Laura Marling, uh, artiesten uit uh, Groot-Brittannië... heeft een uh, nieuw album en dit nummer is daarvan... Curse of the Contemporary. Marling was dat met het nummer Curse of the Contemporary. En uh, morgen in Nooit meer slapen dan zit op deze stoel Elvie Tromp. En zij gaat in gesprek met uh, Victor Hagman. En hij is uh, illustrator, striptekenaar. Zijn uh, tekeningen worden gepubliceerd in de New York Times, die site, Wired. En hij heeft uh, nu een beeldroman gemaakt van het boek uh, Blokken van Ferdinand Bordewijk. Hagman, morgen dus uh, in Nooit meer slapen bij Elvie Tromp. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Astrid in haar hoedanigheid. Als nachtzuster van Omroep Max. Veel plezier daarbij. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke Koningsdag. En veel plezier. Video 1, het nieuws van alle kanten.